Nielke Teertstra met het NOS-journaal. De co-piloot van het German wings toestel dat neerstortte in de Franse Alpen... heeft het vliegtuig opzettelijk laten neerstorten. Co-piloot Andreas Lubitz zat alleen in de cockpit tijdens de crash... en weigerde de deur te openen voor de gezagvoerder. Het blijkt uit gegevens van de cockpit voice recorder. Daarop is te horen dat op een gegeven moment de gezagvoerder de cockpit verlaat. Kort daarna zet de co-piloot de daling in. Als er de cockpit weer in wil, bonst hij op de gepanzerde deur. Maar de co-piloot reageert niet. Hij antwoordt ook niet op vragen van de luchtverkeersleiding. Volgens het OM is zijn ademhaling nog wel te horen. Vlak voor de fatale inslag is op de recordige gil van passagiers te horen. In het toestel zaten 150 mensen. Amerika heeft Nederland gevraagd twee gevangenen uit Guantanamo B op te nemen. Het kabinet heeft het verzoek in beraad, bevestigt het ministerie van Binnenlandse Zaken in de NRC. President Obama wil Guantanamo sluiten, maar hij mag de ex-gevangenen niet in de VS vrijlaten. En daarom vraagt hij andere landen om ze op te nemen. In 2009 kreeg het kabinet Balkenende een vergelijkbaar verzoek. Men wees dat toen af aan het toelaten van de ex-gevangenen zitten juridische haken en ogen en veiligheidsrisico's. In Guantanamo Bay zitten nog meer dan 100 mensen vast. Oud-staatssecretaris Teven is weer vvd kamerlid Teven trad samen met oud-minister Opstelten af. na de vondst van betalingsgegevens van de Teven-Deal. Hij is vanmiddag beëdigd en gaat zich bezighouden met de portefeuille Buitenlandse Handel. Teven werd vandaag voor de vijfde keer Kamerlid. De eerste keer was op 23 mei 2002. De Kamervoorzitter van Miltenburg zei dat TV haar had laten weten geen behoefte te hebben aan een schorsing voor felicitaties. Teven werd vervolgens met gelach en schouderklopjes van zijn partijgenoten en andere collega's binnengehaald. Het weer dan nog vanuit het westen gaat het overal regenen. Het is een graad of acht. Morgen af en toe zon, maar ook kans op een bui bij acht of negen graad. Zon, maar ook kans op een bui bij... ZFM, Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 amsterdam amersfoort tussen Naarden en Eembrugge, 10 kilometer de A13 Den Haag Rotterdam, tussen het Prins-Klausplein en Delft. Zuid 7. door een ongeluk. De vertraging is daar 20 minuten. Op de A15 Rotterdam-Gorkum is het verstandig om voorlopig om te rijden, want er staat 16 kilometer file tussen Albasserdam en Gorkum. Er is een vrachtwagen gestrand. De vertragingstijd is daar bijna drie kwartier. Omrijden kan via de A16 en dan de A59 en de A27. Op de A20 groep van Holland-Gouda. Bij Rotterdam-Krooswijk 3 kilometer. En richting Hoek van Holland staat bij Rotterdam Centrum 4. A27 Utrecht-Breda tussen Hagestein en Lexmond 4 kilometer. De N15 vanaf de Maasvlakte naar Rotterdam. Bij de eh, afrit Briele al 20 minuten vertraging 4 kilometer daar. De N209 Hazelswouden rotterdam Voor de aansluiting met de A13 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie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 Het is vandaag 26 maart en het is 4 uur, dus tijd voor Muziek Boulevard Live. Goedemiddag luisteraars, mijn naam is Hans Wassenaar. Bart, weer bedankt voor twee uur genieten. En wat kunt u de komende twee uur van mij verwachten? Om ongeveer kwart over vier het gedicht van de week. Over Hoe kan het ook anders, de lente. En om half vijf de column van Mandy Schoorl. En rond de klok van half zes het weer voor het komend weekend. Veel uitgaand tips en nieuws over Zandvoort en de directe omgeving. Maar ik heb ook nog tijd voor lekkere muziek. Ik begin snel met de Beatles Lady Madonna. Geschreven door John Lennon en Paul McCartney. Het lied werd in 1968 wereldwijd uitgebracht als single... en haalde diverse landen de nummer één positie in de hitparade. Gevolgd door Do van Peter Maffay. Ik wens u heel veel plezier. Wir du Du allein kannst mich verstehen Du Du darfst nie mehr von mir gehen Sei wie uns kennen ist mein Leben Es ist schön nur durch dich, was auch geschehen mag, ich bleibe bei dir. Ich lass dich niemals im Stich. Du bist alles, was ich habe auf der Welt. Du Bis alles wat ik wil. Yeah.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 Ik ook ben, was ik ook doe. Ik heb een ziel. Feliz Op zaterdag 28 maart, aanvang om 8 uur morgens, organiseert Le Champion de vijfde editie van de 30 van Zandvoort. Een wandeltocht van 30 kilometer met start en finish is een van Nederlands bekendste badplaatsen. Ook tijdens de editie van 2015 staan cultuur, natuur en entourage centraal. Nieuw dit jaar is dat u behalve de 30 kilometer ook kunt kiezen voor een wandeling van 18 kilometer. De 30 van Zandvoort is de laatste jaren steeds populairder geworden onder het wandelend publiek. Wandelaars komen naar Zandvoort voor het afwisselend en integrerend parcours. De 30 kilometer route treft onderweg bijzondere locaties aan. Zoals de ruïne van Brederode, Landgoed Duin en Kruidberg en Openluchttheater Caprera. De 18 kilometer route brengt een bezoek aan het prachtige vogelmeer en loopt langs het Wizende kraanvlak. Onderweg is er de uitgebreide verzorging en muziek zoals de deelnemers van Le Champion-evenementen gewend zijn. Beide afstanden worden afgesloten in het bruisende centrum van Zandvoort. Er kan gezellig nagepraat worden op een van de vele terrassen in het dorp... of bij een van de strandtenten met uitzicht over zee. En het is s'avonds om vijf uur afgelopen. De lente. Een zonnestraal vroeg in de morgen als een belofte van een dag zonder zorgen. Een sprankeling doet me ontwaken. Ik wil er een mooie dag van maken, een blij, tintelend gevoel van binnen, het wakker worden van al mijn zinnen, de kleuren zien mooier dan een dag hiervoor. Geluid als een twinkeling, kietelend in mijn oor. Ik ruik de lente, vol belofte, ontluikend leven. Mijn hart zingt, klopt, bruist dat dit mij wordt gegeven. Vol verwachting begin ik aan deze dag vol kleine dingen. Een vogeltje, wat speciaal voor mij lijkt te zingen. Een kind, huppelend, zorgeloos en blij. Ze weet, vandaag is de hele wereld van mij. Een krokus opent zich om mij te laten genieten. Een vlinder, dartelend over geopende magrieten. Een poes, soezend in de zon. S'avonds weet ik nog hoe mijn dag begon. Met al die kleine pareltjes, druppelend als dauw. Dan weet ik het voor altijd. Het is de lente waar ik van hou. a garden party to reminisce with my old friends a chance to share old memories and play our songs again when i got to the garden party they all knew my name but no one recognized me People came from miles around, everyone was there. The Yoko brought a walrus, there was magic in the air. And over in the corner, much to my surprise, Mr. Hughes hidden in Dylan's shoes, wearing his disguise. But it Well, you see, you can't please everyone, so you got to please yourself. La da da, la da da da. -da. Played them all the old songs, thought that's why they came. the tongue Step Johnny be good. Playing guitar like a ring in a bell. And looking like he should. If you gotta play at garden parties, I wish you a lot of luck. But if memories were all I sang, I'd rather drive a truck. But it's all right now. I learned my lesson well. You see, you. Please, everyone. Zondag 29 maart organiseert Le Champignon de voorjaarklassieker Omloop van Zandvoort. De Omloop van Zandvoort is met afstanden over 45, 80 en 120 kilometer uitermate geschikt voor zowel recreatieve als de sportieve fietser. Na de start vanuit de spectaculaire pitstraat op het circuit van Zandvoort wordt een grote ronde van 4,2 kilometer met tijdregistratie afgelegd over het uitdagende en heuvelachtige circuit. Hierna volgen zeer aantrekkelijke en afwisselende routes met uitgebreide verzorgingsposten en vervolgens een sfeervolle finish in het centrum van Zandvoort. Deze derde editie belooft weer een succes te worden en het is avonds om vijf uur afgelopen.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 Vind jezelf, wees en blij van in jezelf Dikker doenerij genoeg, op kantoor en in de kroeg Als je nou eens geen masker droeg, mm, zou je dat dan niet beter staan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 Zelf, jezelf, hoeders, vind jezelf, wees en blij van in jezelf. Zoek jezelf, hoeders, vind jezelf, wees en blij van in jezelf.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 E poi mi ha detto, senti camminiamo, siamo scesi in fretta ma restati lì, in silenzio, soli, io ti ho stretto, stretto a me, la tua giacca sul mio viso, mi hai detto basta amore, sono stanco, lo vuoi tu. maar de liefde met Ma vedere solo te. De column, column van, de van de week Geoorloofd. Mijn kind is ziek. Of ik heb geen oppas. De meest geoorloofde uitspraken voor afmeldingen of afwezigheid. En nee, dit bedoel ik niet negatief, alleen realistisch. Maar wordt het af en toe niet achter het hebben van kinderen schuil gegaan? Komt het net even goed uit als je geen zin hebt in een afspraak? Is het net niet handig als je liever op de bank een film wilt kijken dan jezelf naar die verplichte uitnodiging te moeten slepen? Zonder gekheid. Het is nooit leuk natuurlijk om je werk weggeroepen te worden. Het kost je weer een vrije dag. Maar laten we eerlijk zijn. Hoe vaak worden deze redenen wel niet gebruikt? Ik heb makkelijk praten, zou je zeggen. Ik heb momenteel geen kinderen. Maar bij navraag hier en daar komt er bij de meesten inderdaad vrij direct uit... dat ze de smoes wel eens meer dan eens gebruikt hebben. Ik denk meteen aan een tv-commercial waarin moeder tijdens een gezellige culinaire vriendinnendiner met creatief opgemaakte borden ineens naar huis wil... na het lezen van een berichtje van haar man... waarin hij een foto laat zien van zijn bord met gebakken aardappeltjes... en een lik van die klaarblijkelijk o zo heerlijke saus... waar de dame in kwestie dan ineens naar smacht. Waarin ze wegrent en in de haast hakkelt dat haar kind niet lekker is. Het is een uitspraak die door niemand tegengesproken kan worden... Iedere werkgever baalt, maar heeft begrip. Iedere vriend of vriendin, buurtgenoot of feestgever toont empathie. Ben je geloofwaardig? Niemand zal het weten. Je hebt geen bonnetje met getallen hoeven af te geven. Er is niemand die na maanden induikt en wil weten of het wel klopt wat je hebt gezegd. En maar goed ook. Want iedereen bepaalt het toch nog altijd zelf. Behalve als je in de politiek werkt. Wanneer je vier iets te makkelijk verwart met ene. Dat duurt eerlijkheid toch echt het langst. Mandy Schoren. De World-Zandvoort-Circuit-Run. Geen kilometer die hetzelfde is. Telkens een verrassende ondergrond. Scherpe bochten op het racecircuit, heuvels, steeds nieuwe uitzichten. De Runners World-Zandvoort-Circuit-Run staat vol spannende elementen. De populaire voorjaarklassieker trekt tijdens de zevende editie... naar verwachting 15.000 hardlopers naar de populaire badplaats... om tevens het nieuwe strandseizoen mede te openen. Het loopprogramma is uitermate geschikt voor iedereen... Naast de afwisselende en uitdagende 12 kilometer is er een spannende 5 kilometer voor vrouwen en mannen. Jongeren komen volop aan bod tijdens de Kids run en het spectaculaire scholenkampioenschap. Speciaal voor bedrijven staat de businessrun 12 en 5 kilometer op het Zandvoortsprogramma. Kom naar Zandvoort en beleef het spektakel. Start vanuit het Pitstraat, scheur door de Tazanbocht en loop over het Noordzeestrand op weg naar het sfeervolle centrum, aangemoedigd door de vele toeschouwers. I never cared much for skies. I never winked back at fireflies, but now that the stars are in your eyes, I'm beginning to see the light. I never went in for afterglow or candlelight on the mistletoe, but now when you turn the lamp down low, I'm beginning to see the light. Used to ramble through the park, shadow boxing in the dark. Then you came and caused a spark that's a foral on fire now. I never made love by lantern shine, I never saw rainbows in my wine. But now that your lips are burning, mine.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 Beginning to see the light. Beginning to see the light. Now that your lips there, you're burning on mine, I'm beginning to see the light. Het ritme van zandvoort. in love glow some flame deep within made them shine Het meldpunt Buurtbemiddeling Zandvoort is opgericht in samenwerking met woonstichting De Kei, Meerwaarde en de gemeente Zandvoort. Inwoners van Zandvoort kunnen bij het meldpunt terecht met vragen die betrekking hebben op overlast tussen buren. Het gaat om irritaties of oneenigheid tussen buren in de dagelijkse leefsfeer. Dit zijn vaak situaties die te licht zijn voor formeel optreden door politie of justitie. Te denken valt aan overhangend groen erfafscheiding, geluidsoverlast, parkeerproblemen en overlast veroorzaakt door huisdieren. Buurtbemiddeling biedt inwoners aan om, als het zelf niet lukt, onder begeleiding in gesprek te komen met hun buren over een bepaald probleem. Er hoeft geen sprake te zijn van ruzie. Onduidelijkheid of irritaties kunnen een normaal gesprek al in de weg staan. Het eerste contact met buurtbemiddeling zal met de coördinator zijn. Na dit kennismakingsgesprek zullen de bemiddelaars contact opnemen met de aanvrager en de betreffende buren. De bemiddelaars helpen op neutrale en onafhankelijke wijze beide partijen. Ze komen eerst op beide buren apart langs voor een gesprek. Na instemming van beide buren zullen zij op neutrale plaats een gezamenlijk gesprek mogelijk maken. Muurbemiddeling is bereikbaar op werkdagen tot 2 uur op telefoonnummer 023 5698... 883 of per e-mail buurtbemiddeling.meerwaarde.nl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 Ga mijn voeten zomaar de verkeerde kant op. Als jij danst, gooi jij je haar los. Swingen je heupen zo lekker dat het te gevaar wordt. Als ik dans, steek ik mijn hand op. Ga mijn voeten zomaar de verkeerde kant op. Als jij danst, gooi jij je haar los. Swingen je heupen zo lekker dat het te gevaar wordt. Ik zeg een beetje wat het is, ben Ik voel me sexy als ik dans. Oh, oh, oh, oh, yeah. oh, oh, oh. As I eh, eh, feel sexy als ik dance. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Hey. ik voel me sexy als ik, voel me sexy, as ik. Hey. ik voel me sexy as I dance. De gemeente en de politie werken dagelijks aan de veiligheid op straat. In uw eigen buurt kunt u zelf ook veel doen om uw leefomgeving prettig en veilig te houden. Onze gemeente neemt sinds 2011 deel aan het project Burgernet. Een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie. Burgernet maakt gebruik van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente. De centralist van de politiemeldkamer start na een melding een Burgernet-actie op. Deelnemers krijgen een ingesproken bericht via de mobiele telefoon of een tekstbericht via sms. Als deelnemer van Burgernet kunt u helpen bij het zoeken van bijvoorbeeld een vermist kind, maar ook bij het oplossen van een misdrijf. Het is belangrijk dat heel veel mensen aan de Burgernet gaan deelnemen. Door uw ogen en oren te gebruiken kunt u direct helpen om uw leefomgeving veiliger te maken. Dat kan eenvoudig vanuit huis, op straat of vanuit uw werkplek. Deelnemers met informatie kunnen rechtstreeks met de meldkamer bellen via het gratis burgernetnummer 0800 011. De informatie wordt direct doorgegeven aan de politie in de buurt. Voor meer informatie zie www.burgernet.nl. Hoe meer mensen deelnemen aan Burgernet, des te groter de kans dat de daders worden gepakt of vermiste personen worden teruggevonden. Zo vergroten we samen de veiligheid in onze gemeente. Deelnemen aan Burgernet kan heel eenvoudig vanuit huis, op straat of vanuit de werkplek. En deelname is gratis. Wilt u ook een actieve rol spelen bij veiligheid van uw woon- en leefomgeving? Meld u dan aan op www.burgernet.nl-aanmelden. Um...